Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil snel duidelijkheid van het kabinet. RTL Nieuws meldt vandaag dat er door ministers bewuste informatie over de toeslagenaffaire is achtergehouden waar de Kamer om had gevraagd. Renske Leijten van de SP is het helemaal zat. We hadden afgesproken, alles was openbaar en transparant. We hebben afgesproken nieuwe bestuurscultuur en we worden toch iedere keer weer geconfronteerd met ja, zaken die de grondwet echt raken als het gaat over de informatie positie van de Kamer over het achterhouden van dingen die je weet. Het nieuws van RTL komt uit de notulen van de ministerraad. Die notulen zijn in principe geheim, maar het is dus uitgelekt. Een groot deel van de Kamer wil dat ze nu alsnog openbaar worden gemaakt. Morgen komt er opnieuw een debat over de toeslagenaffaire. Mensen die al een coronaprik hebben gehad, hoeven onderling geen afstand te houden of mondkapjes te dragen. Dat is het advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie. Wel zeggen ze dat Europese landen zelf moeten overwegen of ze de maatregelen daadwerkelijk versoepelen. Een gevangene in Leeuwarden heeft een bewaker mishandeld nadat hij had gezegd dat de man niet echt fris rook. Kon de gevangene niet hebben en daarom zwaaide hij boos rond met een waszak met een glazen theekop erin. De bewaker raakte vervolgens gewond aan zijn hand. Hij krijgt een schadevergoeding van 200 euro. En volgende week gaan de terrassen weer open, kun je smiddags weer een biertje drinken. Dat betekent ook dat de bierbrouwers weer gas gaan geven. In de Bavaria fabriek bijvoorbeeld, waar de laatste tijd vooral volle fusten terugkwamen uit de kroegen. We hebben ruim negen maanden stilgelegen en we hebben ook echt bijna niks te doen gehad. Alleen maar vaten leegmaken en dat is gewoon triest om te zien natuurlijk, dat je zoveel weg moet gooien. Direct na de persconferentie zijn ze daar gisteren gaan bellen met klanten om zo snel mogelijk weer bier te gaan bezorgen. Het weer, vanavond zijn de opklaringen en gaat het minder hard waaien. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen is er af en toe zon, het wordt dan 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio valt het reuzen mee met het file-leed. Alleen wat vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen Knoppen Zaandam en Purmerend Zuid 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras 3 kilometer file. Met niet meer dan 5 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Met nu jouw keuze, ZFM. Rocking My Life Away. Een programma over de geschiedenis van de rock and roll. Door Rick Seur en Pim Gross. Het idee voor dit programma is ontstaan toen wij bezig waren met het programma De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrock. Wij kwamen steeds meer onder de indruk van de invloed die de originele rock and roll heeft gehad. Op de ontwikkeling van de rockmuziek die erop volgde. Tot op de dag van vandaag, zo'n 70 jaar later. Zowel in Amerika als in Europa en dus ook in Nederland. Zonder Trudy Fruity geen Conger Dagaf. Zonder Chuck Berry geen Rolling Stones. Zo spaarzaam als rock'n'roll te horen was in de tijd dat hij ontstond, zo onuitputtelijk zijn nu de bronnen over zijn geschiedenis op het internet. Rick speelde als 13-jarige jonge rock roll liefhebber. al in 1960 in een bandje. En zijn liefde voor deze muziek is nooit bekoeld. Samen met Pim, die iets later in de rockmuziek verslingerd raakte. dook hij diep in de geschiedenis. en de latere ontwikkeling van de rock'n'roll. In deze reeks programma's doen we verslag van deze speurtocht. aan de hand van veel muziek. Nou, dank je, Rick. Ik ben heel benieuwd wat je ons allemaal gaat vertellen. Je praat over een reeks afleveringen, een reeks podcast. Uh, aan welke delen denk je dan? Nou, toen ik begon te googelen, Pim, was ongelooflijk wat een stortvloed aan informatie ik binnenkreeg. In, in één programma kunnen we pas een beginnetje maken. Onmiddellijk kwamen bij mij de ideeën boven om aflevering te maken over vrouwen in de rock and roll, instrumentele rock and roll, het verband tussen rock and roll en religie. Ook. ook een Kijk. andere ja. over te zeggen ja. de andere populaire muziek tijdens de rock'n'roll periode en de rock'n'roll invloed op wat we later de rock zijn gaan noemen als eerste hebben we ons ge gebogen over de betekenis van de term rock'n'roll nou dat zal uh, jullie niet verbazen dat is een slang uitdrukking oorspronkelijk van de afro-amerikanen voor de seksuele daad ja, <laughs> nooit gemeten. Nee. Ik dacht echt rock and roll, bewegen, lekker bezig zijn. Ja, ja, nou, ja. Je hoort het tegenwoordig ook wel vaak van uh, Let's Rock and Roll. Ja. Als ze met iets beginnen. hè? Ja, klopt. Uh, let's, begin, andere, ja. Uh, actiefilm, uh, oh, let's de and Roll. Actiefilm rock. tot de actie overgaan. De let's Rock and Roll. <laughs> yeah. Maar het komt dus uh, al heel vroeg voor, al in het begin van de 20 e eeuw, uh, hoor je het in verschillende Amerikaanse songs. Edward ja, de termen, in, want dan is het nog geen rock'n'roll eigenlijk. Hè? Ja. De woorden, rock'n'roll. Nou, zelfs wat we direct zullen laten horen, een nummer uit 1902. Zo, so, ja, toen al. Ja. Maar misschien heeft het wat later die seksuele betekenis gekregen. Ja, oké. Okay. Maar als, als muziekterm werd hij eigenlijk in 1946 uh, voor het eerst gebezigd... in het tijdschrift Billboard. Maar de, de witte DJ Alan Freed... Die heeft begin jaren 50 de term rock'n'roll populair Ja, die gemaakt. kennen we wel, ja. Ja. Ja. ja. De man die zijn carrière zag sneuvelen toen hij zich schuldig had gemaakt Een Peola. Oftewel, hij zich liet omkopen <laughs> okay. om platen te draaien die dan tot hit moesten worden. Toen had je al platenpluggers. <laughs> ja, nou. <laughs> ja. En um, ze zeggen dat hij dat, uh, die term ontleend heeft aan een nummer uit 1951... 60 Minute Men van Billy Ward en de Domino's. En hierin komt de zin voor... I rock em, roll 'em all night long. Ah, oké. ja, En behalve dit nummer vonden we nog drie nummers... die uh, verder terug in de tijd... en waarin de woorden rock'n'roll voorkomen. Oké, okay. en dat nummer krijgen we nog te horen? Ja, dat uh, van die ja. uh, Billy uh, Ward. Ja, en de Domino's. Ja, dat gaan we straks draaien. We beginnen helemaal bij het begin. Oké. Okay. Geluiden van een wasrol. Een wasrol? Oké. Okay. Dat nee, niet twee. De witte Canadese zanger Harry McDonough zingt Camp Meeting Jubilee. Op een wasrol, ja, Op ja. Op een ja. ja. Nou. Maar daar, daar, daarin komen al de woorden uh, rock'n'roll voor. rolling zit in het Rockin refrein. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Het is een beetje een gospel, als ik het uh, goed begrijp. Okay. Maar het beetje heeft dan een... niet de seksuele daad dan, denk ik. De, uh, Hoofdzakelijk bedoelde hij wat anders dan, denk ik. Ja, het, is een beetje, het klinkt een beetje als uh, weer de namaak van een uh, gospelbijeenkomst van zwarte uh, Amerikanen. In 1902 al? Ja ja. Oh, ja, ja. Dat is ook de tijd van de Black Menstrel-shows. Okay. Waarin de witte als zwart uh, gesminkt uh, ja, ja. optragen. Wanneer was eigenlijk de slavernij dan dat, uh, op zijn hoogtij? Dat zoeken we even op. Ja, want daar zal ook wel een relatie mee zijn, denk ik toch? Of, uh, ja, ja. ja, oorspronkelijk uh, hebben die Amerikaanse Afrikaanse slaven natuurlijk de, de ritmes van hun uh, geboorte uh, meegenomen. Ja, ja. En, en hebben ze dat in hun gemeenschap uh, toch bewaard, uh, de ritmes. En, uh, Gemengd vrij, uh, vrij snel al met uh, Europese muziek, met name Franse en Ierse invloeden. Ja, ten eerste. De oh, ragtime en. Uh, oh, natuurlijk, ja, uh, ja, ja, ja. En dan de blues natuurlijk, hè? Ja, ja. Zoals ja. Muddy Waters zei: de uh, blues got a baby. Ja, and okay. they call it rock and roll. Ja. ja. Ja, maar nu, nu, nu, nu noem je eigenlijk al vier verschillende stijlen. Hè? Uh, ja. De rock en roll, ja. de reggae, ja. de blue roots en zo en de, de blues. Ja. ja, eigenlijk is het een beetje onduidelijk wie als eerste er was of zo. Hè? Ja. ja, ja nou vandaar ook onze historische zoektocht. Gaan we gaan gewoon eventjes luisteren hoe voor het eerst die woorden gezongen werden. Doen we, ja. ja. oké okay. Harry McDonough met Camp Meeting Julie Uit 1902... Been the pits of diner Seems I've been so long gone I've been down to the meeting house Shoutin' to the scene And my body keeps a on Ooh, yeah, Where yeah, has yeah, you yeah. been, brother Johnson? Seems I've been so long gone I've been down in the alley shooting crap with the fools, and the body keeps a rolling on the Keep on rocking, and rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, rocking, in rocking, I was going to call on Sister Donna to get right up here and relieve her three Yes, indeed, my brothers and sisters, yes, indeed. I want all you niggers down yonder in the morning view for to wake up. And I take up that golden crown, and I walk up yonder on them golden streets in them away. Oh, oh, oh. I'm well I'm gonna say a few words about the devil. Did you ever hear a telling the devil? Oh, oh, oh, oh, oh. Yes, yeah. and, and ears on them like oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. And I want all you grabbing yonder in the back That get better, I'm The congregation will now and blend their voices in singing that beautiful hymn. Who built the ark? Who built that ark, Why, built that Who built the ark? Who built the ark? Het is inderdaad een hele oude. Opname, ja. het klinkt ook niet als een blanke eigenlijk. Hè? Nee, nee. Heeft het heeft toch uh, echt Toen al veel religie veel of veel opzet ja. geïmiteerd. Hè? Het klinkt ook als zo'n uh, heen en weer gezang in zo'n uh, zwarte kerk. Zeker. Ja, ja. Ja. Zo De domino, die, do dominee, die met zijn, uh, met zijn uh, schapen uh, heen en weer. Ja, die werd uh, ook uitgenodigd, ja. En je hoorde inderdaad uh, rolling, Rocking and Rolling heel duidelijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik heb niet helemaal door wat hij daarmee bedoelde eigenlijk. Nee, ik nee. ook niet. Maar het tweede nummer wat wij gevonden hebben... Ja? daar komt toch wel die uh, seksuele betekenis uh, okay. heel duidelijk naar voren. Dat is een nummer wat... Uh, dus, ja, ik zal het toch maar even bijvertellen... want dat speelt toch wel ook uh, als een rode draad... door die hele geschiedenis van de rock'n'roll. De zwarte muziek als inspiratiebron... en wat dan weer de witte muzikanten, zangers... Gitaristen, pianisten ervan gemaakt hebben. Wat dat betreft is die Harry McDonough ook een goed voorbeeld. Hè? Een witte man die zwarte imiteert. En, uh, de oh, twee... Dus je legt het heel duidelijk bij de zwarte bevolking eigenlijk. ja. and roll. De begin, absoluut. En die tweede, dat is een zwarte blueszangeres, Trixie Smith. Die nam in 1922 een nummer op. My man rocks me with one steady roll. Nou, daar kun je je wel iets bij voorstellen. Veel betekend, ja. <laughs> en en, rocking and rolling. Ja, en yeah. vanwege de slechte geluidskwaliteit... laten wij de heropname horen die zij in 1938 van dit nummer maakte. Yeah. Maar je noemt wel een zwarte blueszangeres. zangeres ja. Die dan toch, ja, je noemt het op dat moment nog geen rock'n'roll, denk ik. Hè? Nee, nee, het is eigenlijk nu dat we kijken naar Van Wieners... en die woorden nou voor het eerst gebruiken. Ja, okay. die, en ja, de, ja, ja. Hoe zit die geschiedenis van die termen met elkaar? Pas later, nou, zoals je zegt, rond 1950... is het echt rock'n'roll uh, als muzikale, muzikale stroom al bekend. Misschien pas nadat Alan Freed het als zodanig uh, heeft benoemd... Okay. en ook veel van die platen draaide in zijn... Uh, ja. Dus ja, was het een uh, rol ja. van la lettre. Zo zou je het kunnen noemen, ja. <laughs> achteraf, achteraf gesproken. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar uh, ja. Trixie Smith. Tri Trixie Smith, 1938. My Man Rocks Me with One Steady Row. one steady roll now daddy you know a lot of tricks he kept rocking with one Dus in 1922 hoorden we eigenlijk alweer voor de tweede keer uh, verwijzen naar rock and roll. Ja, we hebben een, ooit een interview ge, gemaakt voor de krochten met Constant Meijers. Klopt, ja. Iemand die veel uh, geschreven heeft en uh, op een geleerde manier uh, gestudeerd heeft over de geschiedenis van de rock en roll. Zeker, heel he? interessant. Zeker uh, Nederlandse rock. komt van dat dak af, heeft een boek wat hij heeft geschreven. Zeker, ja. En die maakte ons opmerkzaam dat hij de eerste keer uh, de term rock'n'roll hoorde op een plaat die hij van zijn ouders, die niet ja, verzameling dat van zijn ook. ouders ja. zag. Ja. Was dat niet de Boswell Sisters? Dat waren de Boswell Sisters rock'n'roll, ja. Rock'n'roll, ja. Rock and roll, ja. ja. ja. Nou, het is we, die echt al in de titel inderdaad. Ja. Ja. ja, die laten we toch even horen, want qua muziek heeft het er weinig mee te maken. Maar de, de titel is zo duidelijk, hè? Rock'n'roll. Ja, echt, de eerste ja. keer, ja. Echt voluit, ja. ja. De Boswell Sisters, rock'n'roll uit 1934. Rock'n'roll, mm rock'n'roll, rock'n'roll, yeah! Rock'n'roll, roll'n'roll, go away. Up and down, round and round, we'll sway with each well in the spell. All the roll'n'rock'n'rhythm of the sea. The sea. Tonight the moon hangs low all tight or overboard we'll go oh, rock and like a rockin' chair. Mooi, ja. ja. Maar het gaat inderdaad over het rock'n'roll van de zeeën, hè? Ja, de seksuele betekenis is hier wel heel erg ver onder de golven verdwenen, hè? <laughs> Ja, ja, klopt, inderdaad, ja, ja. Ja. Ja. Hoe zou je deze muziek willen typeren? Geen rock'n'roll? Nee. Een beetje Dixie of een big band? Ja, Amusementsmuziek uit de jaren dertig, zou ik zeggen. Ja. Daar had je toch veel van die zingende zusjes. Oh ja, natuurlijk ook, ja. Ja, ja, ja klopt. Ja. Sisters. Ja, zeker. Dat lijkt er wel een beetje ja. op, Ja, ja. ja. Maar een mooi nummer, ja. Ja, leuk. Maar nu komen we in een soort muziek die toch wel echt als een voorloper zie van de rock and roll. In de jaren 40 had je een muziekstroming die noemde ze de Jump and Blues. De jumping blues? Jump Blues. Jump and Blues. Jump and Blues, ja. Nooit van gehoord. Nee. De Haarlemse muzikant en producer Mathieu Brand. Ja die heeft verschillende gitaarkussens uh, gemaakt ja? voor True Fire en de eerste die hij lang geleden heeft gemaakt dat was Jump and Blues Jump voor gitaars okay. ja. Ja. en dat, uh, maar wat is daar specifiek aan? Jumpen uh, en Blues? Uh, like? Ja dat is een beetje uh, snelle uh, swingende ritmische okay. uh, uh, yeah. bluesmuziek, beetje up tempo en er waren ook uh, toen ter tijd beroemde namen aan verbonden als Big Joe Turner Ah, okay. En uh, yeah. Lionel Hampton. Yeah. Een voorbeeld hiervan is een nummer van uh, Big Joe Turner uit 1954. Wat later nog een zwarte Big Joe Turner natuurlijk weer. Hè? Ja, natuurlijk. Wat later ja. nog yeah. weer een hit is geworden van uh, Bill Haley. Oké. Okay. Yeah. Shake, Rattle and Roll. Shake, Rattle and Roll. Ja, ja, ja heel bekend. Leuk hit. om ja. te weten hoe witte muzikanten dan weer met de zwarte muziek omgingen. En We wie was, was er wit dan? Bill Haley. Oh, natuurlijk. Ja, ja dat is waar. Ja, ja, ja, ja. Witte kan mij niet, zou ik zeggen. Kwam ik uit de country music. <laughs> ja, maar hij ja, ging op, het, rot, op ja. tijd met zijn tijd mee. Hè? Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, absoluut. Maar moet je eens opletten. Hij, uh, Big Joe Turner zingt, get out of that bed. Wash your hand and face. Maar dat kon het natuurlijk niet. We hadden net de blanke uh, teenagers uit die tijd. Dus Bill Haley moest vermaken. Get out of that kitchen. Rattle those Pots and Pants. Oké. Okay. Dat is sinds <laughs> dat nummer. Elf is de Token. Verder nog is dat gewoon de standaard tekst gebleven. Ja, ja. ja. Met Big Joe Turner. Ja. Nou, maar we, we hoorden de originele versie van Big Joe Turner. Ja, oké. Okay. Welk jaar? 1954. Hey yeah. Joe Turner, met Shake, Bread and Roll, ja. uit 1954. Ja. Oké, okay, dat brengt ons bij? Nou, een andere artiest uit die Jumpin' uh, Blues richting. En waarop we vroeger op de dansschool leerden dansen. En wel de jive, ik weet niet of je dat ja. herinnert. Ja, ja, ja, ja. Dat was uh, Lionel Hampton. Oké. Okay. En die zag ik al vroeg voor de televisie... Uh, want mijn moeder was daar nogal uh, enthousiast over. Oh, je was er gek op. <laughs> ja. En, uh, maar ik vind zelf ook echt dat die Lionel Hampton echt wel een voorstadium van de rock'n'roll is. Uh, een van de nummers uh, die, die onze luisteraars misschien ook al kennen... dat is namelijk Hey Babberiebob. Ben je Baba Rebob, Hey natuurlijk. Baba Rebob, Ja, ja. ook geloof ik in een liedje van Peter Koelen waar ik nog terugkomt. Zullen we even luisteren? Hey Babberiebob... Wederom een zwarte zanger, ja. vibrafonist, drummer, showman. Ja, wel een rare of een mooie combinatie. Want eigenlijk was het een big band leider of zo. Had hij ook, ja. ja had ja, hij ja. Had ook, ja. ja. Uit 1946. En die man die wist een show weg te geven, daar uh, zou je nu nog je vingers bij aflikken. Want hij ging gewoon door. zolang het publiek wilde. Ja, en Dat ja. het nou drie uur duurde. Het maakt allemaal niet of twee, uit. twee uur, donderde hem niet. En hij ja, gaf toegift ja. naar toegift. Ja. Hey, Babberie, hoor. Te googelen en toen zag ik hier een paar opmerkingen over Lion Hampton. Dat okay. is toch wel leuk om die even voor te lezen. Ja, ja. Vooral ook het verband waarin ze het plaatsen. Het begint zo. Iedereen kent de beelden van de politie die in 1964 vroegtijdig een einde maakte aan het Rolling Stones concert in het Sche Scheveningse koorhuis. Ja, ja, dat we weten we nog Natuurlijk. wel. Ja. Ja, ja. Met Boudewijn Buge voor de voorste Weet je nee, dat weet ik ja, niet. Ja, ja. Nee. Toch hadden Jagger en zijn mannen daarmee geen primeur. Op 24 maart 1956 werd jazzdrummer en vibrofonist Lionel Hampton in het Amsterdamse Concertgebouw opgepakt omdat hij de menigte te veel had opgezweept. <laughs> Na een concert van drie uur, daar heb je het, sleepten twee agenten een overenthousiaste Lionel Hampton naar de politie <laughs> van het Concertgebouw. Hamptons shows waren destijds een sensatie. Bekijk de filmbeelden van concerten en je snapt wel waarom. De acrobatische meesterdrummer trommelde op alles wat los en vast zat... en had een big band bij zich die op vol volume de planken uit de bühne tetterde. <lacht> Ook op de plaat zwingt Hamptons muziek 60 jaar later nog ongenadig. Stilzitten was en is onmogelijk. Dan moet je je voorstellen dat hij door twee agenten... Ja, stel me dan zo voor zo in zijn kraag opgepakt op is. <laughs> Jongens, ja, <laughs> we ja. moeten naar huis. Ja, ja. <laughs> dat hij de deur uitgezet werd. Dat ja. is ongelooflijk, ja. Ja, ja. Toen al. Zeggen, ja, dit was de feestmuziek in New York toen de tijd. Uh, maar het Nederland van de jaren 50 moest flink wennen aan Hamptons Ik Kan me voorstellen, ja. ja. Ja, en wat ik net zei. Hij was gewend om door te spelen zolang het publiek er zin in had. <laughs> Marleen Hampton is ook van uh, Riding on the LNM? Ja, ja, ja, ja. Hij, dat is wel heel leuk. Want dat kennen wij als rechtgeaarde nederrockliefhebbers natuurlijk uh, al van de 60 jaar. Ja, ja, van de Bintangs ja. Riding on the LNM. Marleen Hampton heeft in 1946 de oerversie daarvan gemaakt. Okay. En ik vind dat, die, uh, zeker nu we dit hebben gelezen over die fantastische show... Uh, ja, door ja. Die, uh, op gelijke hoogte stond al... veel stelst. eerder met Roadshow... <laughs> dat we hem wel de eer kunnen gunnen... om eventjes nog uh, zijn versie van... Rhymon and hem te laten ja. horen. Ja. Ja, wat ik ook toch wel verpand vond... dat hij op een vibrafoon speelde... en dat hij drummer was. Ja. Eigenlijk zou hij het wel een beetje de frontman... frontman van zo'n big band eigenlijk of zo. Dus, ja, ja, maar... De drumstelsel stond uh, zo dat hij er omheen kon springen. <laughs> en ik kan me van die beelden die ik als klein jongetje zag... vooral een grote trom die geïsoleerd stond herinneren... waar hij om, omheen stond te dansen. En ik meen mezelf te herinneren dat hij er opsprong Maar dat kan wel... Uh, nee, dat is hij ja, ja. Nou, we gaan eventjes uh, Riding on the LNN doen uit 1946. Yep. Ja. One jumped off and threw the switch Nobody know just which was which I'm riding Riding on the L and N, -N. jiving Riding on the L and N Around the rail came the evening mail on his way to the county jail the whistle blew Slow down, none of them cats ain't ever been found. I'm riding, riding on the L and N, ain't jiving. Riding on the L and N, I'm ain't ain't Quinn caught the L and N, heading around old horseshoe bend. The whistle blew, and Quinn jumped off. He wasn't dead 'cause I heard him cause I'm riding. Riding on the L and Ain't jiving. Riding on the L and L. The great big nose was sleeping on a pile of clothes. Conductor came and rang the bell. To pour the porter hollered, "Well, well, well! I'm riding, riding on the L and ain't jiving, riding on the L and N." So long. Yeah, like my that. number. <clears throat> yeah. Goede herinnering aan uh, de Bintangsten. Frank Krijveld natuurlijk ja. Yeah. Ja. Oké, okay, de volgende zanger. En uh, John Mail, je hebt trouwens het nummer ook opgenomen, die heeft het ook Ongeveer opgenomen. Ongeveer okay. tegelijkertijd met de ja. Bintangsten. Ik heb zelfs ooit laten influisteren dat John Mayle nog een foefje uh, een van de Bintangsten had okay, nou. gehaald, maar dat, dat moet ik nog eens even naar checken. Jij... Frank, uh, klopt dat? <laughs> uh, we gaan verder, uh, Pim. Ja. We zijn, hebben nu de voorlopers gehad. En nu komen we aan bij het uh, wat over het algemeen beschouwd wordt als het eerste rock'n'roll nummer. Het is uh, uit 1951. En dat is eigenlijk de band van uh, Ike Turner. Oké. Okay. Yeah. Die we natuurlijk al lang kennen samen met Tina. En de zanger die dan uh, vaak ook genoemd wordt als uh, eerste artiest die dat nummer zong, is Jason Brandt en het nummer heet Rocket 88. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. En dat is echt, dat vindt men het eerste uh, rock and roll nummer. Dat zie je ja. meestal vermeld als ja. dus eerste rock and roll. Ja, Oké. Okay. Ja. Officieel heet het nummer Jackie Branston and his Delta Cats.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 Eigenlijk ook de saxofoon voor het eerst prominent aanwezig. Eigenlijk, hè? Ja, ja, volgens mij was het ook een belangrijk instrument binnen de rock en roll. Geweest. Ja, zeker in die eerste jaren. Hè? Ook ja, Little Richard, die. Hij ja. ja, had al eerder wat platen gemaakt, maar zijn ja. eerste rock and roll nummer werd die begeleid door het orkest van de band van Vets Domino. Waar ontzettende goede saxofonisten in zaten. En het waren allemaal big bands eigenlijk, hè? Nee, dat kun je geen big band noemen. Ze zaten niet op een stoeltje met een mooie nee, okay, voorgrondje, maar waren er netjes, netjes aangekleed Maar als, zoals die band, waar uh, Little Richard in een van die films mee overtreedt... er staan toch wel een man of tien uh, pasjes ja, op, te maken met... Ja, klopt, maar, maar ik het zijn toeters, grote bands, inderdaad. Het zijn grote bands, ja. Het zijn niet de drie of vier of zo, nee. Nee, nee. nee waren, die tijd was wat groter, ja. En de elektrische gitaar, ook nog niet eigenlijk, hè? Die hoor ik ook nog niet zo... Uh, Aanwezig. Nee, nee. Het kwam ook later. Als we de echte rock'n'roll gaan draaien, dan hoor je wel bijna overal een, ja, een okay, elektrische dus... gitaar. Misschien nog eventjes terug naar de Rocket 88. Ja? Want er zijn kenners die zeggen: ja, dat is helemaal niet het eerste rock'n'roll nummer. Want die drums die slaan een boei-woei beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat is geen rock'n'roll. Het eerste rock'n'roll nummer, dat heeft als ritme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dat is rock'n'roll. Oké, okay, ja, ja. Je ja, hebt ja. ook een nummer uit 1951 trouwens. Ja. Dat is uh, van Billy Ward en de domino's. Ik geloof dat we dat in het begin van het programma al een keer genoemd ja, hebben. Ja, 16 Minutes, ja, ja. En het heet 16 Minutes Man. Ja. Ik laat even horen, dan kunnen de luisteraars zelf uitmaken wat voor hun het eerste rockoverloon was. 60-minute man, if you don't believe I'm all I say, come up here and take my hand, when I let you go you'll cry, oh yes, he's a 60-minute minute man, there'll be 15 minutes of kissing, then you holler, please don't stop, don't stop. there'll be 15 minutes teasing, Fifty minutes of space and fifty minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see old dad I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a sixty-minute man. Sixty-minute man. Then you holler, please don't stop. don't stop There'll be 50 minutes of teasing And 50 minutes of squeezing And 50 minutes of blowing my top If you man, ain't treating you right I'm a fancy old man I rock 'em, roll 'em all night long I'm a 60 million man, oh yeah Dit vind ik wel een echt rock -roll nummer. Ten eerste de elektrische gitaar die je ja. meteen hoort. Ja. En toch ook wel, uh, hij zegt hardop, uh, rocking and rolling. Ja. Dus ja. Ja. Ja. ja. ja, misschien toch inderdaad ja. meer dan. En uh, wat je ook zegt, de beat op de tweede en de vierde ja. tel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar ik vind het ook nog een beetje oudbolig klinken, toch? Vind je het? Ja, het gaat ook een beetje te langzaam. Het is beetje een beetje langzamer. maar ja. doe op. Ja, klopt ja. Ja, ja. Ja, maar ja. Maar goed, uh, het was maar het begin, zo zeggen. Ja, 1951 ja, dus. Ja, ja, dat, ja. Uh, ja. Maar een artiest waar we zeker bij stil moeten staan, die is helemaal niet zo bekend. Maar die wordt toch door velen beschouwd als de godmother of rock and roll. Ja. Dat is Sister Rosetta Tharpe Ook weer een zwarte vrouw. De godmother uh, of rock and roll zie oh, ja, ik. Ja, ja, ja. En die werd erg. Uh, die werd erg gewaardeerd door Little Richard, Jerry Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash, oh. Tina ja. Turner. Inderdaad nog nooit van gehoord, nee? Nee, nee. nee. Die is uh, niet alleen dat ze rock-rol-achtige blues zong, maar ze begeleidde zich daar ook bij op een elektrische gitaar. Oké. Okay. Ja. En uh, speelde daar fantastische solos op. En heeft er zelfs Chuck Berry mee geïnspireerd. Ik moet nog even ja. vertellen dat Little Richard helemaal gek van haar was. Oh, ja. En toen zij een show gaf in 1945 in de buurt van Little Richard. Ja. Toen zong hij twee van haar gospelliedjes. Oh. En toen mocht hij als jarige jongen bij haar op het podium meezingen. Okay, ja. Dus het is ook wel leuk als we later weer eens geschiedenis zijn. En uh, Little Richard duikt weer op als grote rock'n'rollster. Uh, ster. Ja. je zegt gospelmuziek, want ze was echt een zuster. Ja, nou ja, ja. zoals jij mijn broer bent. <laughs> ja. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, maar een gospel, daar kan ik me iets, uh, iets bij voorstellen, ja. Ja, ja. ja natuurlijk hebben we heel veel van die zwarte artiesten het geleerd in de kerk. Ja. In de kerk, in kerk ja, dat geloof ja. ik ook wel, ja. ja. Waar overigens ook uh, Elvis en Jerry Lewis wel eens een kijkje namen. Ja, zijn, denk ja, ik ook ja. wel, ja. Die zijn toch behoorlijk beïnvloed in de, ja, door de gospels, ja. ja. Maar uh, zullen je, ja, zul je even luisteren naar een uh, nummer van... Ja, nou? welk nummer gaan we beluisteren? We gaan beluisteren This Train. This train van Sister Rosetta uit 1939. This train is a clean. is niet alleen belangrijk geweest in de muziek. rock and roll is belangrijk geweest in ons leven. Heeft levens voor velen van ons toch uh, een andere richting uitgedouwd. Denk je? Stel je voor dat wij... Ja. Uh, nou, we zijn allebei van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Je ja, bent nog wat jonger dan ik. maar toch ook uh, behoorlijk wat meegekregen van ja. de jaren 50. Ja. zijn er voor dat Elvis, Little Richard... Jerry Lewis niet met een rebelse opzwepende muziek waren geweest, waar we dan zaten. Dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Ja. Ja. Denk je dat de wereld er heel anders had uitgezien? Ja, en dan, dan komen we nog een uh, langere geschiedenis, waarop rock and roll rock wordt. Ja. Wat denk je van de invloed van de Beatles? Ja, ja. ja en de invloed van John Lennon. Maar ga jij dan niet de muziek een hele grote rol toekennen? Nee. Nou, ik weet niet. Die muziek heeft zo'n grote rol gegrepen. Onder de jongeren. Toen de oudere jongeren. En inmiddels de oude knarren. Ja. Maar, nee, maar serieus ja, maar... is jouw leven anders geworden... dan jij Little Richard hebt gehoord? Ja, absoluut. Ja? ja? Ja. Ja, jongen. Zou je hier nou niet zitten, denk je, als je... Geen Jerry Lee Lewis fan was geweest, geen Great Balls of Fire. Huh? Ja, ik weet nog dat, dat toen ik het voor het eerst hoorde. Ja, mijn wereld veranderde dat iemand zo kon uitschreven als Le Richard. Oeh, oeh, oeh. Hoe? Dat was toch? toch ja, echt net nee. jongetje uit de jaren 50. Tootie Fruity. Ja, er is een hele boek aangeweid als wereldveranderende <laughs> kreet. Wababaloobababoom. Dat hè? Hé, hey, Baba Ja, ja. ja. Lionel Hampton was ja, natuurlijk een heel ja. goede uh, voorganger. Nou, nou, ik, nou, ik vind het wel een leuke discussie, Je moet er misschien ook maar eens uh, over nadenken. Ja. Ik denk dat muziek niet zo'n grote invloed heeft als jij denkt. Nee. nee. Nou. Ja. En, uh, Want in ja. China hebben ze daar een rock and roll gehad bijvoorbeeld? Die ja. Ze jaar... hebben dus Punkman. Ja, nu, maar toen de tijd. Ik denk toen niet de in tijd. 1950, 1960. Nee, nee, nee. Dus ja, dan zou je het is moeten vergelijken. Ik ja. heb ook nog eens een uh, gedicht geschreven: Beat and Poetry. Waarin beatmuziek tegenover uh, de culturele revolutie plaatst. <laughs> Dat is wel een beetje aanmatigend toen, maar. <laughs> ja. Maar dan gingen jullie die twee vergelijken, de beat en ja, ik had, de. De uh, echte culturele revolutie. revolutie vindt hier plaats met de beat. Oh, Zoiets. En, en die mao. Dat is ja, oké. Okay. kan niet helemaal Nou, meer leuk, oké. Okay. Ja. Maar goed, maar, dus uh, een leuke discussie. Maar wat ik, nou, wat ik ook zo leuk vind, als je dat toch zegt: van hoe belangrijk is het? Vooral ook muziek uit die tijd, hè. Uit, zeg maar, uit mijn tijd en uit jouw tijd. Ja, ja. De nieuwe populaire Nederlandse rockgroep, De Wolf. Ja, klopt. Ja. Ja, die luisteren geen muziek die na 1977 gemaakt is. Nee, oké. Okay. Ja. ja, dat is apart. Ja. Mijn kleinzoon van acht die, uh, maakt onderscheid tussen dit klinkt als de Beatles, dat klinkt als de Rolling Stones. Ja. En die is een Queens fan. Ja. Ja. ja, die heeft natuurlijk allerlei andere soorten muziek om zich heen. Ja. En toch wordt hij gegrepen door die muziek. Dus dat is zeker wel een, uh, een soort richtinggevende energie, denk ik. Ja, je komt weer uit bij mijn uh, vraag, die al een lange tijd speelt. Uh, ja. Heeft de muziek de maatschappij beïnvloed? Of heeft de, de, maatschappij, de maatschappij de muziek beïnvloed? Ja. En ik hoor jou nou zeggen dat de muziek de maatschappij heeft beïnvloed. Ja. En dat betwijfel ik. Ja, maar... Ik denk dat het een gevolg is ervan. Ja. Want misschien een samenwerking of zo. Maar ja, maar, maar welke, in hoeverre kan een kunstenaar de wereld beïnvloeden? Nou, wat Frank Zappa altijd zei. Uh, There's no progress without deviation. Ja. En en ik zat e net te denken van als jij zegt van wat is, de, is die muziek niet ontstaan onder invloed van de maatschappij. Ja. Maar kun je je voorstellen dat begin jaren 50 Little Richard als 17-jarige zwarte artiest in homokroegen optrad. In een hele smerige versie van Toet de Frootie ja, ja. En openlijk homoseksueel was en zich heel extravagant gedroeg. Je ja. zou zeggen: hij heeft meer aan de maatschappij veranderd dan dat de maatschappij hem heeft kunnen beïnvloeden. Ja, maar een ander argument is natuurlijk: de Beatles hadden honderd jaar geleden ook niks uh, in kunnen brengen, of niks in kunnen brengen. Nee. Zonder elektr elektrische gitaren. Nou, ja, misschien hebben ze ook andere dingen of zo, maar ja. Nou ja, goed, is... maar de, als je teruglegt in de tijd, je bent toch wel met me eens dat Beethoven en Mozart en Bach, dat die veel invloed hebben gehad op de maatschappij? Of? Ja, nog, ik denk niet dat ze invloed hebben gehad. Ja, ze, ze nou, als we... geen invloed hebben gehad en hebben we de rock-roll muziek er ook niet gehad. Maar... Ja, wat is invloed natuurlijk? Dan zou je maar, dat uh... moeten even niet? Zou de wereld er anders hebben uitgezien zonder Mozart? Dat geloof ik niet, nee. Nou, Beethoven schreef toch uh, een symfonie uh, ja, maar om dat... een rev revolutie te ontketenen, zeg maar. Ja, ja. Nou, ja okay. maar ja, er zijn natuurlijk aan uh, mensen aan wie muziek totaal voorbij gaat. Ja, tuurlijk, maar... ja, ja. En die zitten in de politiek. <laughs> ja, nou, er zitten ook grote kennis in de politiek, hè? Ja, ja. Uh, hoe heet dat? Uh, de minister van Justitie. Uh. Toen de tijd. Ja, ja. Hoe heette die? Nee, nu. Met die kale kop. Oh. Dat was een groot Dietl kennen En de, de lijsttrekker van de Partij van de Dieren. Die zit helemaal in de heavy metal. Oh, geen wonder dat ik daar niet op gestemd heb. Maar terug naar Elvis Presley. Ja, ja want in de tweede uur gaan we veel meer aandacht besteden aan Elvis Presley. We laten nu alvast een stukje horen van That's Alright Mama. Waar we in tweede uur mee verder gaan. Bye! -bye.